De Somaliërs bivakkeren sinds tweede kerstdag bij de ingang van het asielzoekerscentrum. Ze protesteren tegen hun naderende uitzetting omdat ze in Somalië niet veilig zouden zijn. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zei vandaag dat ze een nieuwe asielaanvraag mogen indienen, maar de 33 Somaliërs vinden dat niet voldoende. Een Rotterdammer die in Maastricht een fietser doodreed, heeft in hoge beroepen ruim twee keer zo hoge straf gekregen. Het gerechtshof verhoogde de straf van drie naar zeven jaar cel. De man schepte in 2009 een fietser op de kruising van de A2... met een lokale weg in Maastricht. Dat gebeurde toen hij met hoge snelheid door rood reed. De man van 22 reed na het ongeluk door en bleek geen rijbewijs te hebben. De dader is volgens zijn advocaat geschokt door de straf van jaar cel en overweegt in cassatie te gaan. Alle VN-instellingen hebben vandaag de vlag half stok gehangen... in verband met de uitvaart van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il...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 Het weer. Vannacht in het noorden een paar buien. Verder is het droog. Minima rond 4 graden. Overdag trekken vanuit het westen buien over... met kans op windstoten en onweer. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Harm Edels. Goedenacht, wakkeren van geest. We gaan de komende dagen terugkijken op het afgelopen jaar. Met elke dag een andere denker. Maar op de rand van het nieuwe jaar wil ik ook vooruitblikken naar 2012. En met mijn gast uit België moet dat allebei kunnen, denk ik. Hij is officieel kerkjurist, maar geen saaie huiskamergeleerde. Dames en heren, dit hoorcollege wordt het. Uh ernstigste van de vier die zullen gegeven worden... licht verval, maar verval is vaak het allermooiste moment. Ook een vrouw is op haar knapst... wanneer een paar kraaienpootjes rond haar ooghoeken verschijnen. Hij maakte drie seizoenen lang Nooit Gedacht... een tv-programma waarin hij sprak met bekende politici en kunstenaars... uit binnen- en buitenland in een kelderachtige ruimte. Welkom in Nooit Gedacht... Met Kamervoorzitter Herman Van Rompuy. Wat betekent dat dan? Wordt u gedreven door vreemde impulsen die u zelf niet beheerst, waar u zelf staat van te kijken? En hij is senator voor de CDV, de Vlaamse Christen-Democraten. En was jarenlang de jury bij het tv-programma De Slimste Mens Ter Wereld. Professor, weet u ook wat de meest voorkomende woorden in de Koran zijn? Zeker. Empirische studie wijst uit. 1. Mohammed. 2. Schaap, drie, vliegbrevet. Mijn gast vanavond is Rick Tors. Rick, welkom. Dank u. Goeie nacht. Uh, ja, het is nacht inderdaad mm -hmm. al. Ik wil als eerste van je weten... als je uh, jury bent van de slimste mens ter wereld... ben je dan slimmer dan de slimste mens ter wereld... of ben je eigenlijk alleen maar een hele goede jury? Ja, gewoon te laf om zelf mee te doen, al heb je dat ooit wel gedaan... Maar ja, je moet uh, gewoon kijken wat de mensen zeggen. Uh, heel veel wordt op voorhand voorbereid, want zo alert zijn we helemaal niet. Maar dan af en toe is er toch eens een goede inval, één per seizoen. En dan mag je een seizoen langer blijven, zo gaat dat vaak. Ja, hoe lang ben je gebleven? Ja, ik ben drie jaar gebleven. En dat vond ik eigenlijk wel lang. Want uiteindelijk waren dat in de dertig uitzendingen per seizoen. En er werden er twee per dag opgenomen. En ja, op het einde van het seizoen had ik toch wel ja, uh, lichte vermoeidheidsverschijnselen... zin voor humor compleet opgedroogd als hij er al was in het begin. Dus ja, het was uh, fysiek zwaar. Uh, zwaarder dan kanoniek recht toseren zelfs. Ja, ja nou, dat, dat geloof ik zeker. Maar het was wel opmerkelijk dat toen je stopte... ben je uiteindelijk vervangen door acht... Andere. Ja, dat uh, vind ik toch wel het minste. Hè? Dat, uh, <laughs> ja, acht, maar die acht waren dan echt uh, geestig. Dat waren professionele komieken en zo. Ja, het werd dan een andere formule. Zo gaat dat. En ja. Het programma bestaat nu al helemaal niet meer. Dus de neergang is compleet. Uh, niet door mijn vertrek overigens. Kon, kan het in België dat je, dat je uh, kerkjurist bent en je werkt bij een universiteit en je doet andere dingen. En ineens een, een semi-grappig tv-programma? Ja, dus uh, de feiten wijzen uit dat het inderdaad wel kan, maar er zijn natuurlijk altijd collega's die dat dan niet goed vinden, die bloedige ernst uh, als een uh, waarborg voor intellectuele grandeur zien en zo, dat heb je natuurlijk ook wel. Maar uh, mits wat tegenstribbelen en het overwinnen van enige klippen, lukt dat na een tijd wel. Dus ik heb daar wel veel plezier aan gehad. Aan de andere kant moet je dat ook niet je hele leven doen. Je moet jezelf af en toe toch proberen heruit te vinden. Mm -hmm. Dus dat was na drie jaar, was het genoeg? Ja, absoluut. De aanleiding om je vandaag uit te nodigen is het artikel dat je in maart van dit jaar schreef in Trouw, met als titel eh, Vrijheid als therapie. Ik, ik wil weten waarom schrijft een Belg in een Nederlandse krant zo'n artikel? Tja, gewoon omdat het gevraagd wordt. Hè. Zo gaat het dan. Um, en ja, vrijheid is wel een onderwerp dat mij enorm boeit. Uh, uh -huh. uh, hoewel ik uh, op dit ogenblik, zoals uh, je al zei, christendemocratisch senator ben... heb ik toch met een van mijn boeken de prijs van de denktank Liberalis gewonnen. Omdat ik eigenlijk uh, toch nogal een voorstander ben van de vrijheid. Gewoon omdat het tegendeel mij een stuk akeliger lijkt. En in die zin was dat wellicht de aanleiding om, om dat stuk te vragen. Mm -hmm. een, een Belg die over vrijheid denkt, is, is de Belgische vrijheid dezelfde als de Nederlandse vrijheid? Ze is altijd wat minder, denk ik. Wij zijn bang voor de vrijheid. De Nederlanders hebben daar een tijd lang heel erg van gehouden. In de 60's zonder enige twijfel wel. Vandaag verkeert Nederland ook in een dipje. Maar dat is normaal. Als je heel lang voor de vrijheid hebt gestreden, wordt je op de duur ook moe. Terwijl bij ons de strijd soms nog moet beginnen, want wij blijven toch wat bevangener en minder vrij in onze manier van uitdrukken. Ja, terwijl als, als wij weer naar België kijken... denken we toch een redelijk Bourgondisch volkje... wat het eigenlijk allemaal onopgemerkt wel doet. Alleen die kabinetsformatie was even wat minder, maar... Tot ja. dan, toen was het toch een leuk land. Ja, maar je mag nooit onnozelheid met vrijmoedigheid verwarren. Dus uh, nee, sommige dingen lijken wel heel vrij, maar uh, komen helemaal per ongeluk tot stand. En het is wel zo dat wij bijvoorbeeld echt uh, in een open debat uh, vaak niet zo goed zijn. Onze politieke partijen bijvoorbeeld zijn heel erg verkokerd. Uh, sterke particratieën waar mensen heel bang zijn om om te zeggen wat ze werkelijk denken... omdat ze daardoor misschien geen goede plaats meer op de lijst gaan krijgen. En zo. Dus het, het echte open gesprek is toch uh, geen echt uh, eigenschap, denk ik, van mm -hmm. Vlaanderen. Tenzij misschien na een maaltijd uh, die rijkelijk overgoten wordt door allerlei wijnen... dan komt er plotseling een, ja, een stukje waarheid naar boven, wordt een tipje van de sluier gelegd. Dat is naar jullie voordeel, denk ik. En dat doen wij weer minder. Als je, als je naar 2011 kijkt, en je, als je dan naar Nederland kijkt... hebben we een bewogen jaar achter de rug in termen van vrijheid? Ja, wat is bewogen? Je zit natuurlijk met de partij van de vrijheid of voor de vrijheid... die misschien de vrijheid iets minder genegen is... dan je van liberalen zou mogen verwachten... die dan toch de regering moeten gedogen. Dat is natuurlijk een wat heikele positie, hoe dan ook. Ik wil daar ook niemand over kapitelen, maar zo simpel is het allemaal niet. En dan heb je toch ook dingen die mij de laatste dagen... toch wat hebben doen schrikken, bijvoorbeeld... Uh, heel concreet, een paar dagen geleden, de, de reactie van uh, premier Rutte op het rapport Deetman. En dan zitten we al heel dicht in mijn sector ook, uh, het mm -hmm. kerkelijk recht. Uh, wanneer hij op een gegeven moment zei dat hij vond dat, uh, zelf vond dat uh, misdadigers dan. Um, waarvan de misdrijven verjaard zijn, toch nog zouden gestraft moeten kunnen worden. Hè. Nou, even voor de daden: het rapport Deetman, wat ging over de misbruik in de Dat ging over de misbruik de in kerk. de kerken En die waren allemaal heel erg, laat daar in godsnaam, uh, als ik het zo mag zeggen geen twijfel over bestaan, mm -hmm. dat is heel duidelijk. Maar, maar de gedachte dat uh, mensen van wie de misdrijven zijn verjaard, toch nog kunnen worden gestraft, hè, of dat dat zou moeten, om dat te horen uit de mond van een liberaal, vond ik toch heel sterk. Terwijl een liberaal juist de rechtsstaat, het behoorlijke proces, uh, de verjaringstermijnen die daarmee gepaard gaan, zou moeten verdedigen. In mm -hmm. feite zou een liberaal de rechten en vrijheden moeten genegen zijn. En dan merk je toch dat de premier van Nederland, die een liberaal is, eigenlijk zegt laten we maar gaan voor het rechtvaardigheidsgevoel of uh, wat het hart zegt... en laten we die rechtsregels als het kan buiten spel zetten. Want hij maakte nog even voorbouw voor Europa. Hij zei ja, misschien vindt Europa het niet goed. En dat is natuurlijk altijd voor alle politici... waar dan ook op dit continent de laatste reddingsplank. En nu zeg je het helemaal tegelijk. Eerst even, ik denk dat je bedoelt dat het in jouw optiek verwerpelijk is... dat een, een politicus zijn eigen gevoel... Of het, of het gevoel wat er in een bepaald deel van de samenleving heerst... Uh, tot tot maatstaf en tot rechtsuitgangspunt neemt voor wat hij wat wil. Dus dat je zegt: We hebben een uh, verjaringstermijn, en omdat het nu een breed maatschappelijk uh, ellendepunt is, zeg je ineens: Nou, dan moeten we maar oprekken. Wat, waarom hebben we eigenlijk verjaring, weet je dat? Ja, we, we hebben verjaring, omdat denk ik de mens hoe dan ook na een tijd rust nodig heeft. Ik kan wel zeggen, we gaan de misdrijven uit het verleden blijven bestraffen. Maar op een gegeven ogenblik wordt rechtvaardigheid contraproductief. Ik krijg je daar alleen maar moeilijkheden mee. En moet je zeggen, sponsor over, we beginnen terug. Het is op de duur erger om rechtvaardig te blijven, moreel gezien. Dan om uiteindelijk toch een nieuwe kans te geven aan de samenleving niet terug te laten functioneren en zo meer. Mm -hmm. En dat is altijd zo geweest ook in het Romeins recht en zo meer. Er komt een moment waarop het recht eigenlijk de moraal een halt toeroept. Maar kan het zijn dat er, dat, dat ook verschuift in de samenleving? Want onze rechtservaring, het rechtsgevoel verandert. En ook bijvoorbeeld het, het vergaren van bewijzen. Als je kijkt naar DNA-technologie, tegenwoordig kan je ineens... ...hele andere dingen bewijzen dan 20 of 30 of 50 jaar laat staan 200 jaar geleden. Dat is waar, maar misschien kan er ook via DNA-technieken van alles bewezen worden... ...over de 17e eeuw en moet dat ook dringend gecompenseerd worden. En dan denk ik, na een tijd moet toch rust primeren. Nee, moet... maar dat is een antwoord wat, wat makkelijk is, want dat kan niet. Maar als je nou bijvoorbeeld concreet kijkt uh, naar, die, naar die kerkdingen... ...ik geloof dat de laatste overtreders ook alweer bijna overleden zijn... ...maar er zijn er nog een aantal, dan zou je kunnen zeggen... nou. Het is misschien uh, wel zaak om, om dat heel serieus te nemen. Maar hoe zou je dat als samenleving op moeten vangen, denk je? Wel, ik denk dat je moet kijken. Je kan eventueel de verjaringstermijnen langer maken. Hè? Niet, ver niet laten verjaren vind ik wel heel moeilijk. Dat gebeurt voor misdrijven tegen de menselijkheid. Daar valt wat voor te zeggen, maar je moet dat niet eindeloos uitbreiden. En wat je in geen geval kan doen, is met terugwerkende kracht... die verjaringstermijnen langer gaan maken... dat ruist echt in tegen fair play, rechtszekerheid... tegen de beginselen van democratie. En het is altijd gevaarlijk wanneer je gaat zeggen... kijk, dit is moreel verwerpelijk, dus moet het per se gestraft worden. Mm -hmm. Het rechtssysteem is er nou juist om uh, ja, de morele oprispingen een beetje te temperen... en om toch enige zekerheid te verschaffen aan iedereen. Ja. Hoe vind je dat de minister-president zover gaat... Dat, dat een politicus dat zegt om wat, wat goed wil te kweken... of om wat snel stemmen te halen, dat snap ik nog wel. Maar een minister-president is het toch wat anders? Wel, ik vind dat niet goed. En ik vind dat eigenlijk een, een, een teken dat het populisme... dat natuurlijk bij anderen veel duidelijker aanwezig is... bij mensen zoals Wilders en zo meer... en bij ons Vlaamse Belangen en ga zo maar door. Maar dat populisme toch ook overal binnen begint te dringen. Ook bij zogenaamd redelijke mensen die eerbare functies uh, uitoefenen... zoals die van minister-president. En dan mensen... Je toch ja dat zij ook zich laten meeslepen door iets wat buikgevoel zou kunnen genoemd worden? En ja, ik vind dat niet meteen het meest lekkere gevoel, omdat de buik natuurlijk een onvervreembaar bestanddeel van de mens is, dat wil ik niet in twijfel trekken, maar mm -hmm. niet zijn beste stuk. Het is niet daar waar we tot onze en, okay, meest ja, misschien komen. misschien mijn buik niet, ik weet het niet. Wel, ik heb hem niet gezien en ik dring ook niet aan om er nader kennis mee te maken, maar toch denk ik altijd, daar zit niet wat de mens eigenlijk uh, tot mens maakt. Of ten diepste drijft op de weg. Je moet ook, denk ik, durven nadenken, even durven stilstaan bij wat je aan het doen bent, even Durf je eigen ideeën in twijfel trekken, ben je wel op het goede spoor... wanneer je leidt door je eerste gevoel. En dan denk ik, wanneer ook een minister-president die weg meegaat... en ook al gauw begint te roepen, als we de verjaring kunnen vermijden... goed, zo laten we dat dan doen, vind ik helemaal fout. Weet hij misschien dat dat de tijd geeft is en haalt hij daarom Europa aan... om te zeggen, maar misschien mag er niet van Europa. Dan zit hij toch safe en heeft hij toch zijn goede gevoel getoond. Ja, dat zou zo strategisch kunnen zijn. Want natuurlijk, je wordt geen premier zonder een meesterlijk stratege te zijn. Maar dan wordt het toch ook wel allemaal dunnetje. Zelfs politici vandaag zeggen: Kijk, dit vind ik, dit zegt mijn buikgevoel, zo zou ik het willen. Maar helaas kan ik het niet doen, wegens Europa. Terwijl hij diep in zijn hart denkt... gelukkig kan ik het niet doen, wegens Europa. Daar zijn we netjes vanaf. Mm -hmm. Dat vind ik toch allemaal wat smal in een tijd als de onze... waar juist politiek leiderschap zou mogen verwacht worden. En dat betekent ook tegen de stroom ingaan. Op tijd en Daar komen we zo op. Maar ik, ik denk dat je ook zou kunnen stellen... dat het in deze tijd misschien heel veel waard is... als politici eindelijk eens laten zien dat ze iets voelen. überhaupt, Dat er een buik zit die, die werkt. Wel, ze mogen dingen voelen... maar ze mogen hun gevoelens niet tot norm maken voor iedereen. En tot norm van een rechtssysteem. Tot maar misschien wel roksteren. als uitgangspunt... om een gevoelsproces richting je hoofd te wel, krijgen. Ik, ik ben toch wat... Uh, ik geloof in gevoelens, laat dat duidelijk zijn. Mm -hmm. Maar de meest nobele gevoelens zijn niet degenen... die altijd onmiddellijk bij iemand opkomen op het eerste moment. En dan denk ik, zou zo'n minister-president... het tegendeel moeten zeggen? Zou moeten zeggen. Kijk, jullie hebben wel gelijk op bepaalde punten... maar... En die maar zal niet in Europa mogen liggen, maar wel in de manier waarop de minister-president zelf reageert. Ja. En zeker af zeker wanneer hij zelf een liberaal is. De liberalen hebben eeuwen gevochten voor rechten en vrijheden, voor een behoorlijke rechtsstaat, voor een, uh, laten we zeggen, uit de weg ruimen van, van heel uh, directe wraakacties en zo meer. Een uitgerekte liberalen, een echte dan, niet eens Wilders, maar een echte liberaal, premier van een fantastisch land zoals Nederland, die zou dan ja, de verjaringstermijn toch maar opheffen als het enigszins kan uh, en als Europa niet tegenstribbelt. Vind ik niet meesterlijk. Zou beter kunnen. Ja, laten we even op, op links gaan kijken. Is het alleen de, de, de rechterkant die de vrijheid aan het inperken is, of. Is dat onderbuikgevoel overal zichtbaar? Wat u betreft? Ik denk dat het overal zichtbaar is. Er zijn ook minder mensen dan vroeger die zich links noemen. En aan de linkerzijde heb je natuurlijk soms in bepaalde landen... zeker bijvoorbeeld in België en vooral in Franstalig België... zo'n gedachte van... Uh, ja, alles wat de sociale zekerheid oplevert in, in, in positieve zin voor ons... is iets wat onvervreemdbaar is. En als je daaraan morrelt... dan ga je de zwakkeren in de samenleving er meteen uitschoppen. En dat is ook niet waar. Ik denk dat je ergens er moet voor zorgen dat uh, ons sociaal systeem overeind blijft, dat is evident. Mm -hmm. Dus de, de West-Europese welvaartsstaat, die zwakken niet laat vallen, zelfs uh, zwakken die er voor een stuk zelf schuld aan hebben. Ook zij mogen niet helemaal uit de boot vallen, dat is anders in Amerika, maar toch moet je, om dat systeem overeind te houden, denk ik, op een gegeven moment durven we zeggen, een aantal dingen gaan we niet meer doen. Bijvoorbeeld in België is het mogelijk dat magistraten, rechters sociale woningen krijgen, want ze komen vaak net in aanmerking daarvoor financieel. Dat lijkt mij geen goed idee. Dan maar... lijken andere prioriteiten mij misschien toch belangrijker. Moeten we ook durven zeggen. Ook iets in de richting van de vakbeweging... die maar blijft vasthouden aan 65 jaar met pensioen kunnen, terwijl je eigenlijk kan, aan een kind kan uitleggen dat het onbetaalbaar wordt. Wel, de vakbeweging, daar vind ik heel jammer van. Uh, zeker in België Over Nederland kan ik me minder uitspreken. Maar dat zijn instellingen met zo'n prachtige traditie... die echt hebben gestreden om het sociale onrecht van de negentiende... en een heel stuk in de 20e eeuw ongedaan te maken. En die nu zelf eigenlijk alleen maar privileges zitten te verdedigen... of toch hoofdzakelijk privileges verdedigen. En eigenlijk zouden we de vakbeweging moeten helpen... om terug echt sociaal te worden... in plaats van verdedigen van particuliere belangen... doorgaans van... Ouderen, vakbondsleden, ze denken ook niet meteen aan de jeugd, die met ja, minder mensen toch heel veel ouderen die niet willen doodgaan, gewoon omdat ze blijven ademen en terecht hè, ouderen zullen moeten blijven ondersteunen. En dan denk ik, ja, kom aan, dat kan je toch niet meer maken in deze tijd. Ja. Nou, nou, ben je zelf een christendemocraat, ook als zodanig uh, werkzaam en herkenbaar. Nou zit je op linkse schieten en op rechts schieten. Nou, even op het midden schieten, denk ik. Wat doen jullie zelf fout? Wel, wij doen heel veel fout, zeker in België. vind ik heel goed begin uh, voor een antwoord. Uh, ja. ja, het is ook zo. Uh, want eigenlijk uh, zijn we in theorie de Partij van het Algemeen Belang. Wij zeggen eigenlijk: mensen mogen rijk zijn, fijn, heerlijk. Wij gunnen die succes, we zijn niet jaloers. En rijke mensen kunnen ook veel belastingen betalen. Dus we moeten vooral zorgen dat ze rijk blijven, want anders kunnen ze niet meer betalen na een tijdje. En arme mensen moeten we uit de miserie helpen om hen ook een plaats te geven in de samenleving om hen ook hun eigen verantwoordelijkheden te laten nemen. Ze mogen niet alleen maar consument zijn, ze moeten meedoen zoals iedereen om de samenleving sterk te houden. Maar dan stel ik vast dat in de praktijk ook mijn eigen partij eigenlijk ook de eigen belangen vaak belangrijker vindt dan het algemeen belang. We hebben zo bijvoorbeeld recent een zaak gehad met de Dexia-bank, een van de banken in moeilijkheden. En dan bleek plotseling dat de spaders van de Christelijke Vakbond een voorkeursbehandeling gingen krijgen, omdat ze eigenlijk geen risico. Wilden nemen en helemaal geschrokken waren dat de beheerders van, van hun eigen fondsen wel casino-capitalisten casino waren. En ik, dat kan je niet maken, dat nee. kan je niet verkopen. Dat vond hij dus compleet fout. En als je de, de link legt naar ons CDA, waar het echt heel, heel goed mee gaat op het moment. Uh, ja, uw waarnemingsvermogen is bijzonder scherp gebleven. Vind doe je dat. Uh, ja, well, kijk, ik denk een van de problemen, zowel voor het CDA als voor ons... ...is dat, uh, ja, dat we eigenlijk te wankelmoedig zijn. Uh, nog het ene, nog het andere willen. Uh, ook niet duidelijk durven zeggen op bepaalde momenten waar het op staat. En misschien eigenlijk ten diepste niet heel christelijk meer zijn. En ik denk dat de zogenaamde Christen Democratische Partij... ...gewoon leidt aan de algemene uh, ontkerstening zeg maar, van de samenleving... En wat vroeger die partij bij elkaar hield, namelijk een soort christelijk geloof in de ruime zin, is nu iets waar ze zich soms voor schamen en wat ze heel vaak niet meer durven uit te spreken. En ja, dan ben je niet meer aantrekkelijk wanneer je uh, slechts noden in de spiegel kijkt en wat je ziet niet durft waar te nemen. Ja. Waarom zou je dan voor zo'n partij stemmen? Dat is het probleem van ChristenDemocraten vandaag. Waarom stemt u voor zo'n partij? Ik zeg niet dat ik ervoor stem. Ik uh, ben er als senator voor? Ja. Dus, maar ik heb er ook voor gestemd. Uh, ik kom moeilijk anders dan voor mezelf stemmen. En er zijn nog een aantal andere mensen die zeker eens te waard zijn. Maar het is wel duidelijk dat de christendemocraten heel veel moeite zullen moeten doen om zich duidelijk te profileren als een partij van het algemeen belang. Niet als een standenpartij. Als een partij die echt opkomt voor het uh, ja, zeg maar rechthouden van de welvaartsstaat in een nieuwe wereld. Maar kan dat toch, als, als, als zo'n C in CDA eigenlijk nergens meer voor staat? Als u nergens voor staat, dan kan dat denk ik niet. Dus, dus. Is het, het christendom dat vertrekt een beetje uit die politiek? scheiding, kerk en staat. De, de discussie hoor je aan de lopende band. Ja, maar die scheiding, kerk en staat is nog wat anders. Dat heeft met het instituut kerk te de maken. Dat weet ik, maar die wordt natuurlijk wel heel actueel als je zegt dat, dat christelijke herken je niet meer in de partij. Dan, dan... Nee, wel. Daar zou meer moeten over nagedacht worden wat dat eigenlijk betekent. Mm -hmm. Wat betekent het christelijke onder meer? Dat je uh, telkens weer op het uh, verkeerde been wordt gezet wanneer je denkt aangekomen te zijn. Dat je de zwakken zoekt in plaats van de zelfgekozen zwakken te gaan steunen. Dus je moet zelf op zoek gaan naar de zwakkeren in de samenleving. Dat je iedereen en laat zijn wie jij kan zijn. Dus sterken ja. mogen sterk zijn en zwakken moeten worden geholpen. Dat zijn een aantal keuzes die je wel echt moet maken. En eigenlijk is die christelijke traditie iets prachtigs. Alleen kennen we ze niet meer. Terwijl de mensen die bij ons manifest niet christelijk zijn, dat ook zijn vanuit een oorspronkelijk christelijk cultureel perspectief. Het is onmogelijk bijvoorbeeld om uh, helemaal Nederland te zijn, Nederlander te zijn zonder lichtjes calvinistische trekjes. Ook al ben je ongelovig. Een man als op de Nade was daar een absoluut voorbeeld van. Vannacht is wat anders natuurlijk. Maar in ja, Vlaanderen. Daarna had hij dat uitgevonden en verbeterd. Daarna was zo gezegd ongelovig, maar dan wel op een bijzonder Calvinistische manier. Zoals wij filosofen hebben, zoals Etienne Vermeers, die niet in God gelooft, uh, heel duidelijk, maar dat doet op een uiterst katholieke manier. Eigenlijk is hij een ex-Jezuïet die nooit van gedacht is veranderd. Hij is altijd ongelovig gebleven. Mm -hmm. Mooi eigenlijk, hè? dat kan weer heel erg goed in België. Dat zou hier weer moeilijker zijn, denk ik. Als ik het wat breder beschrijf, dan, dan zegt u eigenlijk... ik zeg weer u, het is zo'n serieus gesprek... dan zeg je eigenlijk, in feite zijn politici niet moedig genoeg... om de verworvenheden die we met, in eeuwen hebben opgebouwd... met hand en tand te verdedigen. En dan vallen we eigenlijk terug naar de tijd daarvoor... naar de samenleving waar revanche belangrijker is dan recht. Ik denk het wel. Uh, oog om oog, uh, tand om tand, dat uh, begin je meer en meer uh, zo te zien. Ik las recent in een, een schoolblad, dus echt een blad voor, voor scholieren, voor bejaarde scholieren tussen 16 en 18 jaar, ik, uh, las ik dat een scholier zei, ja, als iemand mij iets aandoet, zal ik hem tien keer erger vergelden. Dat is niet alleen tand om tand, maar, maar tand om gebit bijna. Dat gaat nog een stuk verder. Ja. Dan denk ik, ja, daar, daar zouden we echt vanaf moeten stappen. Bijvoorbeeld wat typisch is voor, een, voor de christelijke gedachte, is de niet-wederkerigheid juist. Dat je aan bepaalde mensen dingen gunt zonder dat ze dat moeten terugdoen. Hoe vaak hoor je vandaag niet zeggen, wij accepteren godsdienstvrijheid voor de moslims als christenen dat ook krijgen in Saudi-Arabië. Ja. Maar dat is complete onzin. Waarom moeten wij godsdienstvrijheid toekennen? Omdat we dat gewoon belangrijk vinden. Die Arabieren maken ons niks, wij moeten dat belangrijk vinden vanuit ons standpunt, vanuit onze traditie. Wij verloochenen onze eigen Traditie wanneer wij wederkerigheid eisen. Ja, en is die oog om oog, tand om tand, de, de, dat gevoel, is dat nou ook waar je dan bij die, bij die politici steeds vaker op stuit dat solidariteit weggaat, dat de verharding optreedt? Is dat een soort onderliggend lijntje waar je dat op kan terugvoeren? Ja, politici spelen daarop in. Hè? Want ze zij zijn mensen die proberen aan te voelen wat in de samenleving leeft. Zelfs zijn ze niet altijd zo'n mooie mensen. Ze hebben vaak uh, meer ambities zeg maar, dan mogelijkheden. Dat gun ik hen ook. Ze zijn er nog in de samenleving. zakelen af en toe en zo meer. Maar die gaan dan failliet, terwijl politici gewoon niet meer verkozen worden. Maar inderdaad, in een samenleving in crisis... ...wordt makkelijker naar zondebokken gezocht onder meer. En ga je dus makkelijker zeggen... ...we gunnen niemand iets, hè? Uh, nog wat. Oog omhoog, tandom om tand Als zij wat... Doen, ik sla terug en zo meer. En dat wijst denk ik eerder op een samenleving in verval met weinig zelfvertrouwen dan op een zelfbewuste samenleving. Hoewel mm het -hmm. uh, veelal anders wordt naar voren gebracht. Ja. En het, het laagje beschaving, het dunne laagje chroom, wordt nog dunner. Dat is waar. Dat zijn, uh, op, uh, in tijden van crisis is dat zo. Uh, dat is, uh, de oorlog is natuurlijk de, het ultieme moment van crisis, waar, waar alles er weg te vallen. Maar economische achteruitgang of de vrees dat het allemaal wat minder zal gaan, hm. is natuurlijk iets wat ook speelt. En dat zien we in, in Nederland, een beetje in België. Ja. Ik zie het ook in Denemarken en Zweden. Ja. Is ja. het een Europees ding of nog groter? Ik denk het wel in dat Europa toch wel wat in verval is. Nog groter, ja, weet ik niet. Uh, Amerika is een land dat zich altijd toch beter opricht. Om God weet welke reden. Hoewel uh, dat natuurlijk ook wel een crisis is. Maar de bankencrisis van 2008 begon in de Verenigde Staten. Had te maken met Amerikaanse banken die over kop gingen. Of dreiden te gaan, soms mm -hmm. ook gingen. Terwijl juist in Europa de gevolgen ervan uh, groter zijn geweest op termijn. Wat erop wijst dat Amerikanen toch een sterker verreinigde reflex hebben, terwijl wij makkelijker blijven steken in onze structuren en af en toe wat persoonlijke dynamiek missen. Ja, of die misschien die oude waarden en normen harder overboord gooien, want daar is de armoede natuurlijk veel groter dan hier. Ja, natuurlijk. De armoede is in Amerika groter. Uh, maar bij ons is er, denk ik... Uh, toch een groter fatalisme, dat is het gekke dus, uh, dus ik uh, ben natuurlijk een voorstander van ons systeem, laat dat duidelijk zijn mm -hmm. dus waar, waar toch mensen niet meteen van de werkloosheid in de armoede verzeilen, maar aan de andere kant heb ik vaak het gevoel dat Amerikanen zelfs vanuit een moeilijke positie terugvechten terwijl wij makkelijk denken, er is niks meer mogelijk, wat je ook merkt in de bureaucratisering, alles wordt gecontroleerd gemeten, en zo ontstaat vaak via al die papieren een soort virtuele kwaliteit hè, waarbij nee, mensen zeggen, we hebben die papieren dit is wel goed. En voor de rest doen we niks. Dus we, we nestelen ons in, in, in ons systeem uh, en, en denken het zal wel een tijd blijven doorgaan. Terwijl Amerikanen toch realistischer reageren, denk ik. Het wordt een uh, licht somber moment vlak voor het eind van het jaar. Zullen we heel even uh, naar muziek luisteren die je meegenomen hebt? Ja. Want we hebben het over grote zaken, die we ja. af en toe even wat lucht hebben. Absoluut. Wat, wat heb je meegenomen? Wel, ik heb uh, muziek bij van um, ja, een, een muziekgroep, uh, zeg maar, van uh, Canadese priesters uit het seminari van. Quebec in 1959. En Echt in de, in de hoogtijdagen van het misbruik? Uh, ja, van het misbruik. Ik weet niet of, ze, of de Canadezen daar ergens gespecialiseerd waren. Maar vooral ook, uh, dat was de tijd van ja, paus Johannes de 23 e het Tweede Vaticaans Concilie ging komen, maar was er nog niet. Heel veel verwachtingen. Als je dan die foto's van die jongens kijkt, denk ik, wat dachten ze dat het leven zou te bieden hebben. Ze stonden daar in soetannen te zingen met limpide blik en met zuivere uh, stem, zuiver hart. Who knows? Mooi. Maar kan luisteren. Hè? Ja, kwalitatief valt er heel wat op af te dingen. Natuurlijk. Echte, muziekliefhebbers uh, zullen er niet super gelukkig mee zijn. Maar het is allemaal zo ontzettend goed bedoeld. En dan vraag ik me soms af: wat is er? Van die jongens goed worden. De meesten zullen wellicht geen priester zijn gebleven. Um, dan getrouwd, gescheiden. geloof verloren, herwonnen. Um, zowat uh, dobberend op de zee van het bestaan. Gehavende mensen vandaag. Sommigen wellicht ook dood. Wat ook hinderlijk kan zijn. Ja, je vraagt je dat dan af wanneer je die muziek hoort. Mooi. Ik probeer even het beeld terug te halen. van wat we tot nu toe. Uh, bij elkaar geraapt hebben. Ik, ik praat met. Uh... Rik Torfs, eh, kerkjurist uit België... maar ook eh, quizjurylid eh, geweest... en eh, werkzaam aan de Universiteit van Leuven. Een, iemand die veel nadenkt over het leven. En je, je zegt tot nu toe zoiets als... Eh, dat, je, dat je verbaasd bent hoe Nederland is veranderd... van een land met een principiële openheid en een tolerantie... die echt wijdverbreid Nederlands was. Bijna extremistische verdraagzaamheid zou je het kunnen noemen. Naar een land dat zo benauwd en rigide is geworden en dat niet alleen rechtse krachten, maar ook linkse populisten eraan meedoen... en dat ook hier geldt, er is een gebrek aan moed van politici... om niet de onderbuik te, uh, het gevoel voorop te stellen... maar echt te zeggen waar het op staat. En da daar, daar wil jij eigenlijk naartoe. Ja, dus uh, Nederland natuurlijk. Ik ben niet zo super pessimistisch over Nederland. Overigens, Nederlanders zijn altijd principieel in gelijk welke afwijking. Wat ook voor een stuk hun charme is, denk ik. Maar het is inderdaad zo, waar het op staat is vaak niet wat je op het eerste moment denkt. Dat geloof ik echt. Zoals je ook wanneer je woedend wordt. Vaak wordt er gezegd, iemand die woedend wordt, die vertelt de waarheid aan zijn vrouw of aan zijn vriendin of aan zijn vrienden. En dat is eigenlijk helemaal niet zo. Wanneer je echt woedend wordt, zeg je iets wat, wat eigenlijk ergens in je hart... wel een beetje leeft en bestaat... maar wat eigenlijk een foute synthese ook zal zijn... Uh, um, van, van de visie die je over iemand hebt... dus in feite vergroot je één punt uit... en pak je daar geweldig mee uit... maar in feite is dat niet wat je werkelijk denkt. En dat geldt ook voor het onderbuikgevoel... waarvan je op het eerste gezicht zegt... juist... En als ze iets verder nadenken, ja, maar dat zien we niet in een bredere context. En er zijn ook andere dingen die tellen, die misschien minder spectaculair de zintuigen of het gemoed prikkelen op een bepaald mm -hmm. moment. En dat mis ik dus. Zo kan je bijvoorbeeld heel gemakkelijk uh, in Europa vandaag zeggen, de vreemdelingen zijn allemaal fout. Of in Vlaanderen zeggen wij, de walen zijn lui. Of schoon. ik kan een waal heb aangetroffen die drukdoende was met arbeiden. Terwijl af en toe ook Vlamingen bestaan die niet meteen door vleit uitmunten. Ja. Dus ja, je <laughs> moet daar toch mee opletten. Maar het, het gebeurt over de hele linie, hebben we net vastgesteld. Van links via jullie ja. eigen christendemocratische midden tot rechts en, en ja. heel erg rechts. Hoe, hoe komt het dat er op dit moment geen moedige politici zijn die gewoon klip en klaar op zijn oud van acht vertellen waar het op staat. Well, ik denk dat het onder meer te maken heeft met het uh, grote aantal verkiezingen. Uh, je hebt er altijd wel een paar. En politici vandaag sloven zich uit om uh, te zeggen wat het volk... Denkt. En er zijn er een heel aantal die dat uh, ook proberen duidelijk te maken. Wij zeggen wat jullie denken en misschien niet durven zeggen. Terwijl een politicus, denk ik, die naamwaardig ook echt tegen de stroom moet ingaan. Kan je een voorbeeld noemen uit het verleden? Van, uh, of een Belg of een Nederlander waarvan je nou zegt... dat was nou echt iemand die eigenlijk altijd zei waar het op stond. Ja, altijd. Uh, mensen blijven ook politici. Maar bijvoorbeeld, politici hebben, zijn er wel in geslaagd in het verleden om de doodstraf af te schaffen in ongeveer alle landen van Europa. Was dat een politieke beslissing of was dat een heel breed maatschappelijk gevoel? Nee, voel? dat was juist niet zo. Hmm. Dus, uh, op het moment dat die werd afgeschaft, onder meer in, in, in Frankrijk en zo meer, was het zo dat de meerderheid van de bevolking nog altijd voorstander was van de doodstraf. Natuurlijk een, een, een krappe meerderheid, 60% of zo, tegen 90% kan je moeilijk ingaan. Maar dat is denk ik een typisch voorbeeld, waar je kan zeggen, kijk, hier heeft men dat toch gedaan. Hè? Hmm. Against all odds. En dat moet je af en toe durven. Ja, want ik, ik ik denk dan ook, uh, daar zit je als wetenschapper en, en uh, dat is makkelijk schieten natuurlijk met, met ethisch verantwoorde uh, adviezen en, en waarschuwingen richting politiek. Wat een wereld is van snelle compromissen en... en ja, de handjeklapdeals, en daar, daar passen dit soort dingen eigenlijk helemaal niet meer. Dat is, dat is waar, dan moet je een beetje tegen kunnen ook horen, achterkamers en zo meer. Maar je moet altijd, denk ik, een synthese zoeken tussen wat je ten diepste wil en wat op een bepaald moment mogelijk is. Maar je moet ook echt tegen de stroom durven ingaan, dat vind ik echt. Uh, dit, dit jaar was ik uh, toevallig in de maand april op bezoek bij de bischop van Paramaribo, dat kan je gewoon Nederlands praten ook. en kwam je dan? Ja, ik heb daar een paar colleges gegeven, probeerde een samenwerking met die mensen op te zetten. En zo meer kan kanoniek recht is een vak dat je over de hele wereld brengt. Mm -hmm. En uh, ja die man zei ook... de bron vind je door tegen de stroom in te gaan. Wat gewoon empirisch juist is. Hè? Alleen als je tegen de stroom ingaat... vind je de bron. Nu, het is een beetje makkelijk, sloganesk... maar het, uh, ja, het komt me toch beter uit dan het tegendeel Ik wou het niet meteen zeggen. Maar <lacht> en, en koppel dat nou eens naar die politici... die dat dan allemaal vol moed moeten doen. Ik denk van ja... Uh... Van Wilders wordt op dit moment gewoon gezegd... dat hij heel moedig zegt waar het op staat. Het zijn allemaal dingen die weerlegbaar vaak niet waar zijn. Maar hij zegt ze wel. Kijk. En daar wordt hij om geprezen. Op het moment dat iedereen je moedig begint te vinden... ben je het niet meer... Dat is ook heel belangrijk. Je bent pas echt moedig als mensen je, je helemaal fout vinden... of verouderd en zo meer. Wilders heeft wel, want ik wil hem niet helemaal verketteren... de tijdsgeest op een bepaald moment goed aangevoeld. Mm -hmm. Maar op dit ogenblik heeft hij ook zoveel aanhangers... dat je niet meer moedig moet zijn om te zeggen wat hij nu zegt. Je zou bijvoorbeeld vandaag moedig... Uh, kunnen zijn door te zeggen. misschien zijn kerncentrales nog niet zo'n slecht idee. Of mogelijk heeft de rooms-katholieke kerk toch ook een aantal heel goede dingen gedaan. Wel probeer dat maar eens te zeggen. Ja, maar dat, maar dat kijkt is pas hij wel vooruit, mogelijk. want hij weet precies wat hij moet zeggen. om een beetje over de rug heen het, het goede Ja, om te natuurlijk uh, goedkoop succes te hebben. En dan zou mm. ik zeggen, dan misschien beter geen succes of op termijn succes. Dat moet je dan als politicus ook maar erbij nemen als risico. Natuurlijk kan je zeggen, een politicus moet per se verkozen worden. Dat is ook niet per se zo. Je hebt ook mensen die op termijn invloed hebben uh, uitgeoefend. Bijvoorbeeld mm. de hele groene beweging uh, is misschien nooit echt aan de macht geweest. Uh, wel voor een stuk in Duitsland, uh, maar in de meeste landen niet of nauwelijks. Maar toch heeft die beweging invloed gehad op alle andere politieke partijen. Dat is dan de wat profetische rol... en die moet je toch ook durven spelen, denk ik. Ja, dus Je moet niet meegaan in het onderbuikgedoe... om snel uh, aan de macht te komen... maar een zuivere lijn varen... en eerlijk zeggen, vol moed. En dan komt je tijd, ik, wel ja. ik zou dat verkiezen, al begrijp ik natuurlijk politici die zeggen... ja, ik moet toch ook uh, aan de bak komen en laten we zo snel mogelijk de macht grijpen... om ze daarna misschien ook snel te verliezen. Ik ja. begrijp die reflex, maar mm -hmm. ik denk niet dat het de beste oplossing is op termijn. Als ik naar jezelf kijk, en zou er voor jezelf een rol zijn weggelegd... in het, uh, uh, nou, zeggen, het beschermen van de vrijheid in België... of de, de, de moed tonen om die vrijheid terug te halen? Well, uh, ik, en, ik, ik, en hoe dan? Kijk, ik wil mezelf al zeker niet overschatten. Ik zal uh, na mijn dood zeker heel gelukkig vergeten worden. En ook daarvoor al, daar reken ik op. Maar er zouden toch een aantal mensen moeten zijn die... Het is niet het echt... wat je hoopt trouwens, denk ik. Uh, alsjeblieft? Het is niet wat je hoopt. Jawel. Uh, de mensen die niet vergeten worden, ja, dat zijn lui zoals Hitler en, en Stalin en zo. En uh, god ja, wil je op die manier worden herinnerd? Ik denk het beste wat een mens kan overkomen is gewoon weer vergeten worden. We bestonden vroeger niet. Niemand heeft ons gemist. Later zullen we ook niet meer bestaande niemand zal ons missen. Dat is een heerlijke gedachte die je ook een geweldige vrijheid geeft in het handelen vandaag. Maar, maar neem die eens mee dan, want je wel, hebt het over een politici, en moet, je bent een politicus ook. Wel, ik ben een politicus, ik ben nog maar anderhalf jaar in de politiek actief. Ik heb ook wat de kat uit de boom gekeken. Ik ben zeker ook niet moedig genoeg geweest uh, de, het voorbije jaar of anderhalf jaar, omdat ik toch ook even de dingen moest leren kennen. Maar ik ben wel van plan om vanaf volgend jaar gewoon uh, frank en vrij mijn mening te geven over de politiek in het algemeen, ook over over mijn partij. Uh, dus uh, ja, dat is het minste wat ik kan proberen te doen. En, en hoe ga je dat aanpakken? Dan ga je dan van de een op de andere dag... word je een soort dissident binnen ja, de, de Christen-Democraten door kan... maar eerlijk te zijn. Want daar zijn toch niet zo heel veel mensen eerlijk hoe... voortdurend. Ja, maar hoe kan je nu... Vanuit een waarachtig christendemocratisch perspectief. Een dissident zijn wanneer je probeert eerlijk te zijn. Een dissident lijkt mij moeilijk. Je kan proberen daardoor verschillend te zijn. Maar dissident, dat zou dus betekenen niet meer recht in de leer. Dat een vorm van authenticiteit en eerlijkheid onverzoenbaar zou zijn met de christendemocratische principes. Wel, die, dat debat wil ik met veel plezier aangaan. En, en hoe ga je dat aanpakken? Weet je dat al? Wat moment ga je kiezen om uh, voor de, het eerst met de moedige vrais op tafel te slaan. Nou, je moet gewoon, denk ik, uh, dingen durven zeggen zoals ze zijn. Uh, bijvoorbeeld op dit moment de Christendemocraten in België... Uh, in Vlaanderen dan, komen niet meer op met een eigen lijst... in Antwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar gaan ze mee met de socialisten. Op een andere plek in Tongeren gaan ze mee met de liberalen. Ja, dan denk ik, wie ben je dan nog? Dat kan je gewoon niet maken. Iemand die met al die partijen meegaat, telkens als junior partner... ja, in de prostitutie zou dat uh, een weinig eervolle manier van handelen zijn. Dan kan ik me nauwelijks in dat het in de politiek stukken beter is. Je hebt er liefhebbers voor. Hè? Je hebt daar liefhebbers voor. En afwijkende seks vind ik heerlijk en al die dingen. Uh, maar dat zou niet meteen de, het richtsnoer moeten zijn voor ChristenDemocraat in de dag dagelijkse politiek. Als je je eigen rol vergelijkt met iemand uit Nederland, wie, wie zit er ongeveer op jouw plek? Kom je dan bij uh, Koppijan uit of bij Verrier of bij... Ja, dat zou je niet durven zeggen. Ik, ik, ik, uh, kijk, uh, de Nederlanders zijn er allemaal beter in. Kunnen ook veel opener zijn als puntje bij paaltje komt. Zijn ook vrijer in hun eigen partij. Bijvoorbeeld een, een fractieleider in de Tweede Kamer in Nederland... durft ook afstand te nemen van de regering. En dat zou in België als een doodzonde worden beschouwd. Maar dat, dat ga je nu wel doen, want je gaat eerlijk zeggen... wat je vindt Ik ga van je partij. dat proberen te doen en we zien wel waar we uitkomen. Maar dus. je krabbelt nu al terug. Je zei net, ik ga het doen. Natuurlijk. Uh, zeg iets anders. Uh, ja, je probeert het te doen. Te doen. Ja, misschien uh, schiet ik te kort. Hè. Dus, uh, ik was net zo blij. Ja, nou, maar, nou gebeurt maar, maar Maar een echte katholiek ziet zijn eigen zondigheid al als een barrière voor een Maar je gaat het gewoon doen. Je mag er zeker van zijn. Heb je een voorbeeld? Dat je zegt nou... Wel, bijvoorbeeld het gebrek aan uh, eigen richting in... Uh, bijvoorbeeld voor de eigen partij gebrek aan eigen richting in de gemeenteraadsverkiezingen. Een ander punt, de christendemocraten zijn nog altijd heel vaak een optelsom van standen. Mm -hmm. uh, werknemers, uh, zelfstandige landbouwers die allemaal proberen hun positie binnen de partij te bevechten. Ik vind dat volkomen afstands, daar moeten we mee stoppen. We moeten gewoon uitgaan van een christendemocratisch gedachtegoed. En eigenlijk moet je daarom mensen verenigen. Je kan toch moeilijk zeggen, als je vandaag christendemocraat worden, moet je eerst aansluiten bij de arbeidersvleugel. Of zoals complete nee. onzin, waar jongeren niks mee hebben, dat moeten we ook duidelijk durven zeggen. En dat gebeurt veel te weinig. En in het verleden van je partij waren er mensen waarvan je zegt, nou die zaten toch op de goede weg, die waren eerlijk recht door zee. Ja, er zijn er zo geweest. Hè. Dus uh, ik, ik heb altijd een hele rare bewondering voor een man van een ver verleden, Theo Lefevre. Uh, dat was nogthans iemand, ja, die behoorde wel tot een vleugel, tot de arbeidersvleugel. Maar de reden waarom ik hem geweldig vind is iets heel raar. Dat was een programma over poëzie in de late 60s, niet lang voor zijn dood... waarin hij tien gedichten mocht kiezen... Uh, uit de wereldliteratuur die hij dan becommentarieerde... tegen Marnix Gijzen, de bekende schrijver uit die tijd. Mm -hmm. En hij overklaste Gijzen op zo'n briljante manier... en met zoveel diepzinnigheid... dat ik dacht, ah wel, zo zou ik ook willen zijn. Mooi. Nou, nou kijken we naar de rest van de wereld. Arabische Lente... Daar is moed voor nodig. In het verlengde daarvan op dit moment Syrië, Rusland. Allemaal in ieder geval belangrijke ontwikkelingen. Zou je niet moeten concluderen dat de moed om de vrijheid... Uh te bevechten of omhoog te halen helemaal niet bij politici zit... maar bij de gewone burgers op straat? Dat is juist. En dat klopt ook. Dat klopt volledig ook met het beeld van de oorlog bijvoorbeeld. Wie waren de echte verzetstrijders? Dat waren vaak heel gewone mensen. Terwijl politici ofwel niks deden... ofwel sigaren rookten in Londen en zo. Maar de echte helden die hun leven in gevaar brachten, waren zij. En in feite is dat, denk ik, de grote vraag vandaag. Ben je eigenlijk collaborateur... Of niet? Heb je de moed om, ook al kost het je wat, te verzetten tegen de gang van zaken? Of ga je mee terwijl je eigenlijk denkt, ik hou... Terwijl je eigenlijk openlijk zegt, ik hou van de mensen, dus ga ik mee met wat er nu gebeurt. Mm -hmm. Dat is denk ik de fundamentele vraag. En een ander punt is, je kan een verzetseld zijn, maar je bent het niet meer als je geen gevaar loopt. Want dan ben je in de repressie. Wie vandaag bijvoorbeeld zegt... ik verzet mij tegen de dominantie van de katholieke kerk... is een instituut aan het bevechten... dat zowel in Nederland als in Vlaanderen... al helemaal op de grond ligt. Als je vandaag zegt... ik durf tenminste te zeggen... dat de vreemdelingen af en toe fouten maken... ja, dat had je dan twintig jaar geleden moeten zeggen... maar nu niet meer. Nee. Je bent geen verzetsheld meer dan... maar gewoon iemand die met repressie bezig is... en triomfeert hè, op het werk wat anderen eigenlijk hebben gedaan. En dan zou je bijna mogen zeggen... Het zit ook voornamelijk bij de jeugd, want die lopen echt nog gevaar natuurlijk. Dat hun hele wereld weg is, om het zo te noemen. Dat is zo. Ik vind het heel belangrijk dat, dat je ook durft te denken aan de volgende generatie. Wij zijn voorbijgangers. Wordt uh, 2012 een mooi nieuw jaar met herwonnen vrijheid of gaat het nog heel lang duren? Wel, het wordt een jaar uh, waarin zeker voor de vrijheid zal worden gevochten. En dat is heel belangrijk. En ook goed? Elk gevecht voor de vrijheid is een goed gevecht. De vrijheid, daartoe zijn we geroepen, zei Paulus al in de Galatenbrief, om eens heel christelijk en zeperig te zijn. Ja, wat heerlijk. Dat we een beetje zo uh, aan het eind van ons gesprek komen. Oh, ja, dank ik je wel, ook, ja. ja. En wie weet, kan België en Nederland samen moedig optrekken naar een open en vrije toekomst? Wie zou het zeggen? In december geloven we alles. Zie je. Zo meteen weer een kort hoorspel. Het bureau van Voskel, waar het nooit open en vrij is. En uh, wij zijn er weer na het nieuws van één uur. En dan wil ik graag met u thuis doorpraten. We hebben net geleerd dat er moed nodig is om de wereld verder te helpen. En ik wil weten, bent u in het verleden wel eens heel erg moedig geweest? En welke moedige bijdrage, dat is minstens net zo belangrijk, gaat u in 2012 leveren? Gaat u de wereld ergens concreet mee verbeteren? Of gaat u eindelijk de moed opbrengen om uh, de ruzie met uw familie bij te leggen? Of uh, gaat u angst overwinnen? Wat dan ook. 0800-1121. Kunt u bellen. Ik ben heel benieuwd naar uw verhalen. Of mail naar casaluna@ncv.nl En uh, Twitter, en dat kan ook. Hashtag Casaluna. Uh, Rick, kunnen we een moment afspreken dat we kunnen zeggen... nu begint hij eerlijk te worden? Ja, na het drinken van het volgende glas uh, gaat het eerlijkheidsgehaald al enorm toe. Maar ik ga nu voor het eerst echt heel erg de Belgische politiek volgen. Fantastisch, ik ga jou ook volgen, want uh, je lijkt me helemaal te vertrouwen. Dat denk ik ook, en mijn neus groeit een beetje. Mm -hmm. Maar dan uh, inspireer jij misschien daarmee ook de, de Nederlandse politiek. Dat lijkt me prachtig. <lacht> Laten we kijken. Dankjewel Rick. Dank u.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 Ga zitten. Heb je sigaret? Zal ik het doen? Graag. Ik ben wat nerveus. Dank je. Ik hield er niet meer uit. Ik hoop niet dat jullie het me kwalijk nemen. Wil je een kop koffie? Ach, graag.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 Je vindt het toch niet snobistisch? Ja, ik vind het snobistisch, maar als u er nou plezier in hebt, ik ben even bij Hendrik.